Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De MH17-ramp is herdacht. Op deze dag in 2014 werd vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten door een Russische boekraket. Voor veel nabestaanden voelt het als de dag van gisteren. Het is nu negen jaar na de rampzalige aanslag op vlucht MH17. Die een gewelddadig einde maakte aan het leven van 298 kostbare mensen. 298 levens die ons zo lief en dierbaar waren en nog steeds zijn. Must, geen mens is zo aanwezig als de mens die je mist. De namen van al die 298 slachtoffers zijn er ook voorgelezen tijdens de herdenking op een plek vlakbij Schiphol. Volgend jaar is er weer een grote landelijke herdenking. Een man moet 20 maanden de cel in omdat hij vorig jaar een handgranaat tegen een dichtgetimmerde zonnestudio in Den Bosch geplakt heeft. Hij liet er ook zwaar illegaal vuurwerk ontploffen. Waarom hij dat deed weten we niet. De zonnestudio was een week eerder gesloten wegens witwassen. Dan een foutje bedankt in de VS. Door een tikfout zijn er per ongeluk duizenden e-mails met militaire info naar een Nederlander gestuurd. Johannes Zuurbier heeft volgens de Financial Times meer dan 100.000 mails gekregen omdat hij de eigenaar is van de Malin domeincode.ml. Dat lijkt best wel op mil die de Amerikaanse krijgsmacht gebruikt. Zuurbier heeft al vaker tegen Defensie in Amerika gezegd dat ze het probleem moeten fixen, maar ze willen nog niet echt luisteren dus. En de bekende kop in de rechtbank in Amerika vandaag, namelijk deze superster. Cool, cool, Elton John, hij en zijn man zijn opgeroepen als getuigen in de zaak tegen acteur Kevin Spacey. Vier mannen beschuldigen de acteur van aanranding. Spacey zou een van hen, een chauffeur, hebben betast terwijl ze onderweg waren naar een gala van Elton John. Het poppycoon zegt dat Spacey er dat jaar helemaal niet bij was. Dat weet hij zeker, want hij heeft de foto's even teruggekeken. Heb ik nog het weer? Ja, je verwacht een lekkere zomerdag, maar uiteindelijk valt het toch een beetje tegen. Trekken wat buien over, mogelijk ook met onweer. Het is nog wel 20 graden op Tessel en 25 in Maastricht. Morgen wel een lekkere zomerdag. Dan is het zonnig en het wordt ook een paar graden warmer dan vandaag. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Even na drie uur nogmaals een hele goede middag. En welkom bij CFM deel 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag uiteraard. Of de maandagmiddag als we herhaald worden. Ben ja, ja dan worden we worden nog Ja, dus liefst ook even na drie uur. Ja. Alleen dan op maandagmiddag. Goede ja. maandagmiddag dan. Ja, hele goede maandagmiddag. Zo, bij deze. Nou, wat gaan we in dit uur uh, allemaal doen? We gaan zo eens even bellen met Ruud Kloek... de voorzitter van de reddingsbrigade Bloemendal. Even gluren bij de buren. En uh, we gaan het hebben over de Zeemeil. En uh, ze hebben in uw dak, de Reddingsports Bloemendaal. En waarom dat komt, dat, uh, dat gaat Ruud ons waarschijnlijk wel vertellen. Uh, verder gaan we de bloemetjes buiten zetten. Dat is, uh, dat is een bericht natuurlijk over de... Uh, even kijken, dat vond ik trouwens wel leuk. De gerecyclede rol rolemmers... Uh, daar zijn bloembakken van gemaakt. Dat is uh, natuurlijk hartstikke leuk. Uh, verder hebben we het over uh, de lintjes. Uh, de lintjes regen. Nou, er, er kreeg maar één meneer een lintje. En dat was uh, meneer van de. VRK, ik ben in nou zijn naam even kwijt. Bert van der Velden. Bert van der Velden, dankjewel. En die heeft een lintje gekregen. En waarom, dat uh, gaan we je straks vertellen. En we hebben natuurlijk nog veel meer dingen die ter tafel komen. Uh, zeker en heel veel lekkere muziek. Dus lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. Zometeen uh, gaat eerst uit zijn dak uh, Ruud Kloek. Maar dat uh, doen we na twee platen waaronder deze van Laura Branneken. Hier is er nog een keer met de grote hit uit de jaren 80, de self-control.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 Dat was uh, Laura Brannicken uit de jaren tachtig met uh, de self-control. Zometeen gaan we naar het strand, toch? Benno? Ja, zeker, zeker. Zeker, ja. ja naar Roemendaal de. Roemendaal. Van uh, de redensbrigade uh, Bloemendaal. Want uh, daar is wel wat een en ander uh, gebeurd. En gaat er nog gebeuren. Eerst deze lekkere danceclassic. Weer deze lekkere danceclassic. Weer deze lekkere danceclassic. WGAP. Stay groups upside down. Stay groups upside down. Now on all you got. And, and your fingers snap. Stay tuned. Stay You love say, I want y'all to say this with head. me. <laughs> say it uh, Say it loud. The it the headache, the bigger the it the, the, the bigger the doctor, the, the bigger the, the, the, the, the, the, the Say <laughs> Say it Say it loud. Say it loud. even maar vragen aan de TD of ze de glitterbol weer uh, willen ophangen. Die uh, heb je wel nodig bij deze ja, muziek, ja, uh, ja, Beno. Ja, ja. ja, ken leuk, je ja. nog? Ja, ja. Dus met al die dikke uh, ja, spot erop, hè? Die, ja, met ja. die grote, dikke spots die heel veel stromen verbruikt, trouwens. Oh, oh ja. Okay. Ja, dat waren geen uh, milieuvriendelijke spotjes, hoor, die we destijds uh, hadden. En zo'n glitterbol, dat kent uh, Ruud Kloek, denk ik, ook nog wel van vroeger, Ruud. ja doen we hebben jeugd, hè? Ja ja ja, mooi, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemiddag, Ruud. Ja, goedemiddag, Ruud. Uh, Ruud, uh, even voordat we naar het uh, eigenlijke onderwerp gaan. Um, jullie hadden wat schade, hè, met uh, Storm Polly? Mee, oh, ik, volgens mij, mij krijg je een hele nieuwe dak. Ja, de dakbedekking was afgewaaid. Oké. Okay. Maar gelukkig uh, was, dat, was dat het ergste. Want we hier naar een plankje hout weg. Maar nou. dat was na de regenbui... Ja. Dus we, hadden heel, we hadden eigenlijk bijna geen water binnen. Want dat, onder de... ...waar het weggewaaid was stond onze melkkamer. Dus als we het wel geregend had, zo. ...dan hadden we wel een probleem gehad. Ja. Dus die hebben we gauw, gauw ingepakt en zo. Oh, ja. dus het is echt goed afgelopen... En, ...en de gemeente was echt geweldig. De volgende dag uh, was er al een aannemer... Ja. ...en die heeft het hout dichtgemaakt... ...en de asfaltpapier op daar. En de uh, tweede dag... ...hebben ze de dakbedekkingen weer opgemaakt. En dat is ook weer keurig. Okay. Ja, maar dat zo snel uh, kon gebeuren, Ruud. Dus top top, uh, top van, uh, van de gemeente en de aannemers... ...en de loodgieter dat het goed wordt. Maar Ruud, zou dat niet gekomen zijn omdat burgemeester Roest er ook was? Want die, zal die, die er niet een beetje vaart aan achter hebben gezet? Ja, nou ja ik heb geen idee. Misschien wel, ja. ja. Hij heeft uh, jullie heel hoog zitten. Um, maar uh, de collega's van Wijk aan Zee die hadden veel meer pech. Ja, die, nou, die, die zit zitten net met eentje hier. En uh, daar wordt uh, hier bij zo'n uitkijkgebouw bovenop... en er wordt de hele dag van weggeslagen... en de meldkamer is helemaal nat geregend. Zo. Dus al die apparatuur is eigenlijk onbruikbaar. Oh, Oh. En bij de tweede post was het dak eraf, die zou het toch wel plezier. Ja. Maar die hebben nog, nog zo'n. Uh... Zo'n zelfbouwpost, hè, Die ze elk jaar in elkaar moeten zitten. Oh, oké. Okay. Dat is natuurlijk wel veel kwetsbaarder dan containers ja. of een is over ja, ja, ja, ja. Daar moet de gemeente ook maar zo aan doen. Hè. Nou, vind ik ook. En, maar jullie post is gelukkig uh, vastgeschroefd op een bunker. Dus de, je, ja, je kan eigenlijk ja, weinig gebeuren. Het kan weinig gebeuren. <laughs> en zegt... Uh, het komt omdat uh, door al die jaren... het zit dichtgespijkerd met spijkers. Ja. En die spijkers gaan roesten... en dan ja, gaat er één stukje omhoog. En ja. De We hebben normaal nooit schade. Nee. Dus... Uh, uh, oh, nou, ja. Zijn jullie wel de hele, de hele storm eigenlijk op, op de post geweest? Uh, dus. Nou, nee, wat ik wilde... In, in het begin was de zeeweg afgesloten door al oh, ja. die kamer die ja. En ik denk, nou, dan vind ik het wel goed, want ik, ik had graag heen gegaan, maar... Uh, ja, ik ga ook niet het overlast verzorgen uh, nee. om over de zeven te gaan op de of via uh, de ja Nee, dan wacht ik wel tot het afgelopen is. toen zijn we naar Eden gaan. Ja, ja. Maar normaal vinden we met de storm er altijd dus Ja bon, ja. Oké, okay. ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Hé hey Ruud, en uh, nou ja, het, uh, iets, iets al leukers is dat jullie weer de zeelmeil uh, gaan organiseren. Voor een 65 ste keer, ja, dus... Wauw, nog een feestje ook zeg. Ja, de 13 ja. Uh, augustus, de, tw de tweede zondag in augustus. Ja. Vandaag is de inschrijving begonnen. Ja, en? Uh, Om aanmeldingen? Ja, al over de 100. Zo. Wij doen het 350, dus dat is maximaal. Hè. Dat wordt opschieten. Dus dat, dat gaat al lekker, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En, en we hebben een grens gezet omdat we dat goed kunnen beveiligen. Ja. En, en niet risico nemen met nog meer mensen. Nee, nee. Je, het gaat bij ons voor de lol. En uh, 350 kunnen we behap hebben. We. Allemaal van die, van die bandjes voorwege. Dat je geregistreerd bent. Dat je oh, ja. er in zee ligt. Ja. En dat is goed. En stoppen gewoon. Dat is mooi. En kunnen jullie dat als reddingsbrigade Bloemendaal uh, alleen beveiligen? Of moet je wel assistentie nou, hebben? Nou, we hebben altijd hulp van, uh, van de Zandvoortse Dat is heel belangrijk. Want ja. die ook wat, wat ze moeten doen natuurlijk. En we hebben van een paar mensen van, uh, uh, van, van die eigen boot hebben, zeg maar van de strandhuisjes, van Picum, de Watersportvereniging. Oh ja. En die helpen ook op het Plus we hebben de laatste jaren ook een paar van die uh, planken uh, suppers van uh, oh ja. uh, Surfana, die helpen dan mee. Dat is ook fijn natuurlijk, die doen het stuk onder de kant. Hm. Maar mocht er iemand dan kunnen we nemen, zo'n plank hangen. En we hebben natuurlijk onze oude vertrouwde flotteur als laatste boot. Ja. Nou, daar kunnen we 100 mensen aan als het moet. <laughs> en heb je nog 250 in het water liggen. Dus, ja, uh, ja, ja, dat gaat goed. Ja, ja, leuk ja. is dat. Zeg Ruud, uh, uh, ik als zee of landrot, uh, moet ik zeggen, uh, ho hoe ver is een zeemeel? 1852 meter. Oké. Okay. Okay, dat, is een, dat is hetzelfde als één knoop. Één, uh, ze hebben het al over de boot of harde knopen. Ja. Nou, één knoop is 852 meter. Ja, ja, dus een kleine twee kilometer zwemmen. Ja. En dan is dat dan. Uh, ja, ik wil een, een halve zeemel, de 952. Meter. Oh ja ja, ja, ja, ja, want je hebt het on onderverdeeld in categorieën qua leeftijd, geloof ik. Nee, we, ja, we, we, we, we, we hebben veel vanaf 12 jaar. Maar dat is meer een beetje omdat we dan uh, verantwoordelijk voor de ouders en dat soort Maar we doen een wedstrijdgedeelte. Die start als eerste. Ja. En die, uh, dan een minuut later gaat de prestatie. En dan komen de wedstrijdzwemmers als die langs de halve zeemaal zwemmen. Dan starten we ook de halve zeemaal. Oh ja. Dus om het een beetje in een uh, in groep te houden dat het niet te ver uitreikt. En, uh, maar het is altijd. Also, het is niet zo van weer slecht weer en. Uh, we doen geen prestatie, maar een we wedstrijd. Dat doen we niet. Oh. Dus of alles of niks. Oké, okay, oké. Okay. En, en wanneer. Een prestatiezummer is net zo knap als iemand die een wedstrijd doet. Ja, precies, precies. En wanneer gaat het niet door als het winkracht 8 is? Ja, dat, weet je, het, ik, dat is altijd zo moeilijk te zeggen, hè? want als je natuurlijk uh, oostenwind, de persoon zal misschien wel gaan ja. en westenwind niet, we, we, we kijken op de dag zelf hoe de stroming is oh, ja. en, dan, uh, en uh, desnoods gaan we, gaan we zelf, ik ga zelf al vaak het water in, vaak uh, nog twee mensen van ons, en dan kijken we of we door de golven kunnen komen of een leek kan niet. Ik neem dat de slechte zwemmer ook mee, zeg maar, iemand die niet zo goed is. Oké. Okay. En als die niet door de golven kan komen, dan houdt het gewoon op. Ja, ja. En, ja, en dat is voor de veiligheid en uh, ja, we hebben wel eens met stroming gehad dat we uh, zeg maar van, van Amuiden naar Zandvoort moesten zwemmen, maar dan opeens de wind kwam opzetten en dat die van Zandvoort naar Amuiden ging waaien, dat je tegen de stroming moet zwemmen. Oh ja, ja, ja. Ja, dan moet je op een gegeven moment moet je de mensen eruit halen. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is ook weer het, het mooie natuurlijk van in de natuur zwemmen. Ja. De ja. Weet je, ik, kan, uh, ik zwem zo baantjes, maar in zee is dat altijd anders. Ja. Nou, ik hoor net dat uh, Rob Harms die heeft zich heeft aangemeld om als testzwemmer uh, mee te doen. Ja, uh, is... uh, ja. Ik weet voor niks hoor. Hallo, hallo. Ja, ik heb scherpeintjes hoor. Uh, ja, oké, okay, Ruud. Ruud, uh, nog even een vraagje over die SEMA. Uh, Want het is uh, volgens mij best wel pittig hè, om uh, daar aan mee te doen. Ja, maar dat hangt ook weer een beetje van hoe de, hoe de stroom is. Als je de stroom natuurlijk mee hebt, dan weet je het uit van tevoren. Maar op de dag zelf kan we bepalen, hebben we de stroom mee, dan zwemmen ze in 20 minuten. Maar ja. Nou ja, heb je hem tegen, ja, dan ben je misschien al een uur aan het ploeteren. Ja. Dan is het natuurlijk ja. hoe goed, je kan zwemmen. Ja. Ja, ja, dat is wel. Ja, nou ja, ik weet nog wel een keertje inderdaad met een uh, nou, flinke wind uh, dat er hoge golven stonden. Ja, dat en dat hij toch nog uh, net uh, doorging, uh, die ja, ja. ja, Dat was wel een hele zware. Ja, dat is het zware ja, maar ja, dat, dat maakt het buitenzwemmen natuurlijk ook aantrekkelijk, hè? ja ik bedoel, ja, dat, dat is, dat is, je weet nooit hoe het is. Zeg Ruud, en voor alle duidelijkheid, het is, uh, je zwemt maar één kant op, hè? je gaat niet terug. Ja, nee, we zwemmen met de stroming mee, dus of van, uh, van zeg maar de, de benzinepomp op de boulevard, ja. uh, bij jullie uh, terug naar Bloemendaal toe, of van Panassia, zeg maar, ook weer terug, of voorbij Panassia, weer terug naar onze reddingspost. Oh ja, ja, ja de Reddingspost ja, ja. is al de fitnessplaats. Oh ja, oké, okay, heel goed. Nou, helemaal duidelijk, en, en uh, wat kost het? Oh, ik dacht, oh, dat slecht. 20 euro. Ik dacht uh, 20 euro, ja. Ja, heel goed. Ja. Ja. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Je ja. kunt het aanmelden op onze website www.reddingsbuikhalen-bloemendaal.nl. En daar staat alles op. En uh, Ze krijgen ook allemaal dit jaar een Koerie pakket Dus dat is ook wel grappig, omdat dat honderd jaar te staan We hebben oh, ja. een aantal bedrijven uh, aangeschreven en die hebben oh, kaartjes gegeven. Dus het is even anders dan anders. En Red Bull die komt de boel op de slant een beetje vermaken. Het oh. dus gaat allemaal de goede kant op. Met Max. Met Max? <laughs> Oké, okay, je krijgt hier al een red bolletje. Uh, ja, nou, ik krijg een red bolletje cadeau. Zo. So, Op so, vleugels ga je bloemen al aan zee uit. Uh, ja, ja, ja, dat kan ja. je nog niet houden. Nee, precies. Het begint allemaal om half één, Nou, dat is een hele christelijke tijd uh, voor een zondag. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En, dan we, en ja, half één gaan we er naartoe lopen. Ja, precies. Zijn jullie ook allemaal uitgeslapen. Ja, Goed, nou Ruud, als ik dat zo hoor... Uh, gaat dat, uh, die, ga je die 350 deelnemers wel, uh, wel redden? ja, dat is prima. En weet je, als we het niet halen, is het ook goed. Ja, nou, de eerste honderd heb je al. Het gaat niet om het geld. Het gaat nee. om het traditie. Het traditie moet ja. je ook halen. Ja, zo is dat. Heel veel plezier en we gaan elkaar spreken. Oké, okay, Ruud. Oké, okay, nee, dank je Ruud. Hoi, hoi. Denk aan de racebrigade en de zee en natuurlijk aan vakantie. Ja. Anders vakantie. 23 korte rokjes vind ik beeldig velle kleuren en een clip in mijn haar Zon die schijnt op mijn koppie, Pootje, varen vindt een toppie Op vakantie Ibiza, ik kom eraan Kom van het strand, mijn lijn is al zichtbaar Ik kijk in de spiegel en ik zie mijn pitje haar peachy. Een goede is natuurlijk ideaal Ik kan niet wachten Op mijn Anne Fleur vakantie Anne Fleur vakantie Anne Fleur vakantie Hdp op een terrasje Blote benen Beespaaljasje Op de ober Doe mij maar een SMA Met nostalgie Gaan we uit En gaan we naar Mag ik misschien wat geld mee? Leuke single, deze van Roxy Dekker en Anne Fleur. Vakantie. Zo dadelijk eh, gaan we ook eh, op vakantie. Nou ja, in ieder geval we vertellen wat je kan doen eh, in Standsfoot show tijdens je vakantie. Want het is tijd voor de evenementagenda na deze van The Jacksons.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 Got the. sunshine Een lekkere disco klassieker van de uh, Jacksons, joh Blame it on the boogie. Dan is het half vier geworden alweer, Benno. Ben je er klaar voor de evenementen? Zijn er wat evenementen? Uh, ja, natuurlijk. Er zijn altijd evenementen in Zandvoort. Ja, we want... krijgen trouwens niet meer de, de reuzenrad, hè? Dat, nee, nee, geen reuzenradje. Je kan niet meer helaas. gluren bij de buren. Want je met die reuzenrad... Ik heb er vorig jaar in gezeten. Dan keek je zo in die grote flat... bij de mensen op een kornetje. Oh, bij Sjoz Brouwer naar binnen. Uh, ja, ja, precies. Bij Sjoz <laughs> Sjoz Brouwer. Ja, zo hoog ging hij misschien zelfs wel. Eens even kijken wat gaat... Het, uh, dit weekend hebben we het uh, Multicultureel Food Festival... ...Wereldse Smaken op het Plein. Uh, morgen, is u kijken, is dat morgen... ...nee, dat is vandaag. Is, hebben we hebben natuurlijk uh, Ibiza-markt. Uh, nee, die gaat niet door. Oh, Vanwege de te verwachten uh, harde wind. Maar ja, dat valt mee. Wat maar, een onzin, maar, Ja, dat wisten ze van de week niet. Toen dachten ze ja. dat het heel hard ging waaien. Dus uh, hebben ze de streep doorheen gezet. Code geel en weer dikke paniek, hè? Dat is niet te geloven. Uh, nou, in ieder geval wat misschien dan hopelijk wel doorgaat. Het is 20 juli, dat is de cadeaumarkt op het Badhuisplein. En 22 juli, dat is er zo vandaag over een week, is het Het uh... Live. Ja, ja, en er wordt altijd door veel mensen naar uitgekeken op het Gasthuisplein. Dus dat is hartstikke leuk. We kijken even naar het circuit, wat we daar gaan doen. Dat is uh, maandag hebben we de uh, GP Elite, zoals ze dat noemen. Dat is, een, dat is een, de Porsche Club. Um, en die Porsche Elite, dat, die doet nog veel meer. En biedt uh, allerlei kansen voor autosportliefhebbers. Uh, eens even kijken, dan hebben we nog. Um, Waar was ik? Oh ja, hier. Um, de Rensportschool Rinsport, Zandvoort. En die houdt nog even gezellig. Een, uh, ook een evenementje met vrije rijden. En Race en driftcursussen worden daar gegeven. Want ja. Uh, Rob, we gaan eigenlijk lopen we een beetje tegen het einde aan. Hè. Het is, um, daarom noem ik ze nog maar even. Het is natuurlijk uh, bijvoorbeeld 23 juli. Dat is dus uh, volgend weekend. Volgend weekend, ja. En daarna zelfs, dan is het eigenlijk het laatste evenementje. Dat is de DNRT. En dat staat voor Dutch National Race Raceteam. Um, is zo is het begonnen. En inmiddels een organiserend orgaan geworden voor de amateur race sport. En dat is het laatste weekend of het laatste uh, race-evenement. Allemaal trouwens gratis toegankelijk. Dan kan je de hele week kan je gratis naar het circuit voor de Formule 1, want dan gaat het uh, zaakje op slot. Zeker, en... nou, stiekem je ergens... Uh, verstoppen dan uh, volgende week. Ja, jezelf insluiten. Jezelf insluiten ja, ergens ja. en uh, dan... een paar weekjes uh, volhouden. Dan ja. kan je gratis staan naar de kramprie. Dat wordt een hele grote coolbox. Ja, uh, dat denk ik ook. Ja, ja, ja. Nou ja, je weet het nooit. En misschien zijn er mensen die het doen. Uh, ja. Benno. Nou, inderdaad. En dan pas 11 september... dan hebben we het... Uh, het, het reguliere... Uh, racekalender of... Uh, evenementen worden dan weer opgenomen... En Blekemolens Race Planet die, uh, is dan de eerste die op 11 september weer een evenementje heeft op het circuit. Dus het gaat eigenlijk van 23 juli tot 11 september gaat de boel dicht. Allemaal voor het Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Ja, en ik zit nou naar de pitcam te kijken op het circuit via en? de ZFM en de app. Ja, ja. En uh, ja, dan zie je ook al uh, dat er flink geraasd wordt trouwens. Hè, en dat, okay. uh, dat er redelijk uh, druk is in de pitstraat. Ja. Maar je ziet ook al, als je dan gaat kijken, even via de ZFM uh, app en de andere live uh, webcams... Uh, dan. Uh, Kijk je naar de pitcam en dan zie je al uh, witte tenten aan de linkerkant uh, staan. En, ja. Uh, ja, die worden speciaal gebouwd dan uh, voor de Duitse GP die eraan gaat komen. Ja, precies, en dan, zie je, dan zie je maar weer wat er allemaal bij komt kijken. Hè. Bij uh, één zo'n raceweekend van de Formule 1. Dat is Zeker. En die ene tent uh, op die heuvel. Uh, de, ja. de, de, de vorige keer uh, ja. waren ze daar ook al aan het uh, bouwen. Ja, ze maar die bouwen. zijn ze dus helemaal aan het verbouwen. Oké. Okay. Verleden zo. jaar stond er ook iets. Maar uh, nu wordt hij weer helemaal verbouwd. Dus uh, het mag wat ik ben benieuwd uh, wat er allemaal gaat. Het gebeurt. In ieder geval uh, Zandvoort maakt zich klaar voor het uh, grootste evenement van het jaar, de Formule 1. Gaan wij er nog wat uh, aan doen. Hè? En wij van de. Ik wilde het net zeggen, oh. en wij van de Radio. Zijn er uh, natuurlijk bij met Race Radio. Oh, geweldig, geweldig. Nou ja, ik kijk er naar uit. En, um, stem af op ZFM. Zeker, op DHP FM, uh, internet en uh, via de zfm heb je vindt ons echt uh, overal en nooit meer regen ook, hè? Ik weet niet wat ik af en toe heb. Dan ben ik liever alleen. Het gaspedaal onder mijn voeten. Maar in mijn hoofd ben je mee Jij bent groot, ik ben blauw Soms doe ik een beetje kap, Maar niet jouw fout Dat weet ik ook Hoop dat je me hoort.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 Zandvoort Mooi weg, de freeway of love. Rita Franklin, lekker gouden ouwe, Benno. Zeker. Ja. Lekker. En over gouden ouwe gesproken. Ja. Er is een gouden ouwe die gaat nou met pensioen, hè? Ja, en dat is Bert van der Velden. Hij was ooit werkzaam in, hier in Zandvoort als uh, gemeente Klopt. Ja, gemeentesecretaris. En Bert van der Velden die werd toen directeur publieke gezondheid en, uh, en directeur veiligheidsregio bij de veiligheidsregio Kennemerland, de zogenaamde VRK. En die is afgelopen donderdag even uit mijn hoofd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. En burgemeester van Haarlem Jos Wienen reikte de bijbehorende versiersel uit... tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de pensionering van Bert. Uh, Bert trad in 2013 in, de, in dienst bij de VK als directeur... En onder zijn leiding ontwikkelde de VK zich tot een lerende, flexibele, hulpvaardige en deskundige organisatie. En daarmee onderscheidt de VK zich van andere veiligheidsregio's. Nou, dan moet je toch niet denken wat voor zootje daar nou niet wil. Het is, is ongelooflijk. Als directeur uh, publieke gezondheid uh, liet Bert uh, van der Velde zien hoeven over een breed blikveld te beschikken. Diverse maatschappelijke vraagstukken benaderde hij met authentieke en vernieuwende manier. Een gezonde levensomgeving. Antibiotica, resistentie, resistentie, het toezicht op de kinderopvang, het voorkomen van suicide, zelfmoord en de benadering van verwarde personen hadden zijn bijzondere aandacht. Hij werkte ook ideeën uit gericht op het terugdringen van alcoholgebruik en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Samen met zorgpartners ontwikkelde hij tot slot voorstellen om de rookvrije generatie dichterbij te brengen. Pet van den Velden vervulde, vervulde in de regio een voortrekkersrol bij de aanpak van de coronacrisis. En het vond allemaal plaats, deze uitreiking, op donderdag, ik zei het al, 13 juli om 1600 uur in het Dolhuis. In de, in, aan de singel in Haarlem. Let op, Embargo. Oh, dat hoort er niet meer bij. <laughs> dat was uh, Hij eens... was onder Embargo naar ons. Ja, ja, ja mooi hè. Dat weer... vind jij wel spannend, hè? Ja, heel spannend. Uh, persbericht heel spannend. onder Embargo. Hè. En uh, Bert van der Velde uiteraard ook bekend als uh, oud secretaris van uh, Zandvoort. Ja, dus uh, nou, Bert, je, die gaat uh, lekker met pensioen. Van harte en... gefeliciteerd Zeker. ook namens uh, CFM. Ja, en, uh, en maak er een uh, nou, geniet ervan vooral. Zeker, je zou maar ba met pensioen gaan, hè? Ja, weet je, dat moet ja. je eigenlijk niet doen, hè? Want je krijgt het namelijk nog drukker dan voor je ja, ja, je moet achter de geraniums en ja. zo. Oh. Het schiet ook allemaal niet op. Die groeien maar niet. Benno, nee. Well, south It's a puzzle with a couple of pieces yeah. gone. Tot op CFM wordt elke gouden oude platina. Zo ook de single van Jim Croce, die je zojuist hoorde. En iedereen zijn geiken, samen met Bluff. Niets is beter dan met jou de koud hontzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in land.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 Kijk aan naar Radio met de uh, Súdlanden, mooie hit van alweer een paar jaar geleden. E -M -M. Voor Zandvoort en de regio. En daar komen ze aan, hoor. De politieberichten. Ja, gisteravond uh, heeft uh, de politie drie mannen aangehouden voor de diefstal van een camper uit Zandvoort. Dat gebeurde. Die camper stond helemaal in een loods in middenmeer. De camper wordt afgelopen dinsdag in Zandvoort gestolen. Nu, na politieonderzoeken, werd de Duitse camper aangetroffen in een loods. Drie mannen in de loods van de leeftijd tussen de 26 en 30 jaar... uit West-Friesland zijn aangehouden en zitten in beperking in de jail. De politie Noord-Holland doet al langer tijd onderzoeken... naar diefstallen van campers in Noord-Holland. En um, zo werd er in 2022 en 23 al diverse verdachten daarvoor opgepakt. En dan vannacht, de, vannacht rond half drie... werd een 29-jarige man uit Zandvoort aangehouden... na het spuiten van graffiti. Uh, dit na een tip voor een oplettende getuige. Jeetje, je zat om half drie nog uh, wakker zijn... En, en buiten lopen blijkbaar, en dan zie je dat uh, gebeuren. En de agenten betrapten de man op heterdaad... bij een flatgebouw aan de Valenemweg. Uh, hoe oud ben jij Rob? <laughs> nee, ik ben net even ouder. Oh, okay, okay. Maar hij heeft wel heel veel schade veroorzaakt. Ja, is echt? Uh, ja, ja joh. Okay. Het is uh, in Oud-Noord een uh, heel groot gedeelte. is zie echt uh, heel flink uh, bezig geweest. Oké. Okay. Nou, de, de tech, zo heet dat blijkbaar, zo'n zo graffiti-handtekening die de man had gespoten... is na een rondgang van de agenten dus inderdaad op verschillende plekken in het dorp aangetroffen. Het is een tech in de kleur wit, rood of blauw. En uh, er zat onder andere op afvalbakken, muren van schuren, woningen, flatgebouwen, verkeersborden... en een bushakje, hooi, hukje, hokje... En een geparkeerd voertuig ja. en een puincontainer. Uh, het is onbekend of al deze deks in één nacht zijn gespoten. De politie doet onderzoek. Mensen met schade of andere informatie kunnen contact opnemen met 0900... 8844 en de man zit vast voor verhoor. Nou, die, uh, die krijgt een beste rekening. Zeker, nou die is wel even bezig als je het uh, schoon moet uh, maken. Ja, ja, nou ik denk dat er een gespecialiseerd bedrijf hebben. Uh, als ik daar foto's van zie, zeggen inderdaad een, uh, een hele gevel vol gespoten. Dat ziet er niet uit. Uh, ook kozijnen en zo zijn, uh, zijn wit gespoten. En hier een, een, ja, wat ooit een Duitse ambulance was. Uh, dat fungeert blijkbaar nu als camper. Ook met rood gespoten. Het is, uh, ja, het is gewoon uh, vandalisme. Zeker. nou Heel veel mensen reageren ook op het uh, bericht... wat wij op uh, Facebook uh, hadden neergezet. Ja. Wil je trouwens op de hoogte blijven van alles uh, in Zandvoort? Abonneer je dan eventjes met een uh, duimpje, even liken... en natuurlijk de Facebookpagina van ons omroep CFM Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van uh, de laatste nieuwtjes... en alles wat er gebeurt in Zandvoort en de regio zou ook dat uh, deze verdachte uh, gepakt is, gelukkig, uh, afgelopen nacht. En uh, ja, ja, ja, hij zal maar uh, onbekend blijven en uh, gewoon weer doorgaan... nog meer uh, schade berokkenen. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Nou ja, meld je bij de politie 0900-8844... mocht je ook uh, schade hebben, hebben opgelopen door uh, deze meneer van uh, 29 jaar uit Zandvoort. We gaan even lekker dansen. weer feest hè? als je deze oude singles uh, terug hoort van uh, Lionel Richie, uh, Benno. Heerlijke muziek. Dancing on the ceiling hoor je. Dat was alweer het ene laatste plaatje in uh, dit uur. We gaan eruit uh, met uh, nog een hit van een paar jaar geleden. Justin Timberlake en uh, Chris Stapleton. Hier zijn ze met Say Something.